Daar kwamen 1500 antifascisten op af. In Israël hebben honderdduizenden mensen geprotesteerd... tegen de hoge belastingen en de stijgende kosten van levensonderhoud. De demonstraties zijn al weken aan de gang. De Israëlische regering heeft hervormingen beloofd... maar volgens de demonstranten is er niets veranderd. Oud-IMF-topman Dominique strauss kahn is zeer waarschijnlijk met zijn gezinnen onderweg naar Parijs. Hij werd met zijn vrouw en kind gezien in de terminal van Air France... op Kennedy Airport in New York... Strauss-Kaan werd beschuldigd van verkrachting, maar de rechtbank trok de strafzaak later tegen hem in. Alle 21 inzittenden van het vliegtuig dat gisteren is neergestort bij Chili zijn om het leven gekomen. Dat hebben de Chileense autoriteiten gezegd. Het militaire toestel verongelukte nadat de piloot twee keer had geprobeerd te landen in lastige weersomstandigheden. Een van de passagiers was een populaire Chileense tv-presentator. Het weer vanuit het zuiden regen en soms heftige onweersbuien. Lokaal kans op windstoten en veel regen. Af en toe schijnt de zon maxima van 25 graden. Na het weekend wisselvallig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Als ik zeg vliegtickets, wat zegt u dan? Natuurlijk! Vliegtickets.nl vliegtickets. PVV-Kamerlid Dion Graus opnieuw in opspraak. Caro Brandpunt legt de hand op belastende documenten van justitie. Zondagavond, kwart over tien, Nederland 2. Mijn vrouw had borstkanker. Uw gift heeft haar weer een morgen gegeven. Onderzoek werkt.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 Het is 4 september 2011. Ik hoop dat je een beetje lekker hebt geslapen. Wij niet, wij hebben de hele nacht een feestje gevierd. Taart, champagne en daarna ook alweer gewoon een koffie koffie hoor. Dus uh, wees gerust. Het is 4 uh, minuten over 6 en je luistert naar 4-7 hier op Radio 1. met zo meteen Kirsten en Kelly. En die spelen allebei bij FC Utrecht. In het, uh, in het vrouwenteam en uh, ook daar is de competitie weer begonnen. Zometeen hoor je er alles over of het een beetje goed gaat met, uh, met FC Utrecht. Hoe ze de eerste wedstrijd hebben gedaan en hoe het eigenlijk überhaupt gaat met de vrouwencompetitie hier in Nederland. Uh, Bas is van onze uh, BNN University en die uh, is zijn huis kwijt. <lacht> een raar verhaal. Die kwam afgelopen week thuis, deed zijn deur open en toen woont er ineens iemand anders in zijn huis. Dat verhaal je ook straks. Dat is een heel, heel vreemd verhaal. En we spreken ook de presentator van dit programma. Dan denk je misschien, ja, hallo, dan ben jij toch, Luc? Nee, de allereerste presentator van dit programma. Dat was niet ik, nee, dat was Lex Gaardhuis. Inmiddels heet hij Lex Gaardhuis Sutherland, hij is getrouwd. Er kan veel gebeuren in een jaar. En hij was de eerste presentator van dit programma. En omdat we exact één jaar bestaan, daarom hebben we ook feest gefied,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 Somebody that I used to know. Ferdinand. Ferdinand. En voetbal. Ja, en Ferdinand is er niet. Die is op vakantie, lekker naar Suriname. Uh, het warme weer in. En vandaar dat het Ferdinand niet en voetbal is. Um, elke week een andere kant van de voetbalsport de komende drie weken. Deze week het vrouwenvoetbal. Kirsten Koopmans is aanvaller bij FC Utrecht. Goedemorgen Kirsten. Goedemorgen. Sorry. Hallo. En ook Kelly is er. Kelly Gillesen. En is verdediger bij diezelfde club. Goedemorgen Kelly. Goedemorgen. Hallo. Ja, Jullie staan dus een beetje achter elkaar hè, altijd. Um, tenminste, jullie zitten bij elkaar in een team, toch? Ja, ja, ja dat oh, ja, ja, ja. Um, is Het seizoen is weer begonnen voor, uh, uh, tenminste voor de eredivisie, voor de mannen. en uh, Voor jullie ook, neem ik aan. Uh, vrijdag, toch, hebben jullie voor het eerst gespeeld? Kelly? Ja. Nee? ja, we hebben vrijdag <laughs> voor het eerst gespeeld. Want na, zeker hier op één tijd. Nou, zeg het maar, hoe ging het? Ja, we was even wennen de eerste helft. We, hadden, we hebben uiteindelijk 1-0 verloren in de laatste minuut. Dus dat was wel erg zuur. Ja. Maar uh, wat we de tweede helft neer hebben gezet was uh, gewoon goed. We speelden het uh, eigenlijk van de mat. Dus, uh, en waarom ging het, waarom ging, uh, ja, waarom ging het dan, dan toch mis? Ja, dat, dat vragen wij ons ook af eigenlijk. Ja, want dat is niet echt. De seizoenstart die, die je hoopt natuurlijk als je, als je gaat beginnen. Nee, nou je wil inderdaad elke wedstrijd winnen natuurlijk. En uh, de eerste is altijd lekker om dan uh, te winnen. Ja. Maar ik denk dat we wel genoeg zelfvertrouwen hebben uitgeput uit die uh, tweede helft. Ja, ja. Dus uh, overal uh, toch wel positief. Hoe, uh, um, uh, ik weet dat er heel veel uh, gedoe is geweest rondom het vrouwenvoetbal het afgelopen seizoen. Want uh, er zijn een aantal teams uh, uitgestapt. Hoe hebben jullie dat ervaren, Kirsten? Uh, nou, voor iedereen was het heel erg zuur. We zaten er allemaal heel erg mee, omdat wij. Uh, we hebben er natuurlijk heel veel voor over. Mm -hmm. We doen ook heel veel naast het vrouwenvoetbal. Dus het was voor, echt, uh, voor ons echt een bomper. Ja, want, want uh, de, de, er zijn wat teams mee gestopt. Zoals bijvoorbeeld volgens mij AZ, uh, die regelmatig kampioen werd. En ook FC20 geloof ik hè, is er mee, uh, mee opgehouden. Mm -hmm. dat, is wel, maar... dat is wel een aderlating lijkt mij, voor het vrouwenvoetbal. Ja, maar ja, ja, het is wel zeker een adelating. Vooral omdat uh, het ook zo in de groei is. Mm -hmm. Maar gelukkig heeft Azette de doorstart kunnen maken met Telstar. Yeah. Trent is er trouwens niet mee gestopt. Die zijn juist. Uh, <laughs> <laughs> ja, die hebben eigenlijk het beste de touwtjes in handen, okay, zeg maar. Want no. die krijgen ook betaald. Maar yeah. uh, nou, Willem 2 is eigenlijk als enige echt ermee gestopt, oh ja, zeg dat maar. Ja. Maar dat is, wel, dat is wel jammer. En wat ik, wat ik vreemd vond uh, uh, vroeger, ik weet niet of dat nu nog steeds zo is... maar er was altijd een regel bij het vrouwenvoetbal dat uh, als teams niet helemaal uh, uh, gelijk waren... dus als er enorme verschillen waren, dan werd het op een gegeven moment een keertje gelijk getrokken. Dat, uh, dat teams uh, uh, uh, wat meer gelijk aan elkaar waren. Is dat nog steeds, bestaat die regel nog steeds? Dat, dat de spelers van de ene club naar de andere club moeten? Uh... Nou, in het begin, zeg maar, toen de, de revisie startten... zijn eigenlijk de internationals een beetje verdiend. Dus mm -hmm. het is altijd wel een beetje gelijk gebleven. Het is niet zo dat de verschillen echt super groot zijn. Nee. Ja, je merkt wel dat bijvoorbeeld. Uh, de nieuwkomers van vorig jaar, VVV en Zwolle, die waren toen nog wel uh, wat minder. Mm. Maar inmiddels heeft VVV zich ook vers, uh, versterkt, omdat Willem II natuurlijk was gestopt. Ja, ja dus er zijn wat mensen van, van, uh, van Willem II naar VVV uh, gegaan uh, uiteindelijk. Ja. ja. Eh, Kelly, hoe, uh, hoe zit een week eruit in het, in het uh, professionele damesvoetbal? Ik neem al dat dat, uh, dat, dat ook uh, uh, regelmatig trainen is. Drie keer in de week, vier uh. keer in de week. <laughs> Nou ja, wel uh, vaker dan drie keer in de week. Dus ja. Wij uh, zijn eigenlijk maandag en vrijdag bezig met uh, voetbal. Mm -hmm. Dus uh, we trainen twee uur uit tweeënhalf half uur. En uh, de training begint eigenlijk om vijf uur, maar je, ja, je bent eigenlijk al veel eerder om kwart dan kwart over vier of zo. Ja. En dat duurt dan uh, tot uh, ja, half acht, kan je eigenlijk naar huis. Ja, maar voor, voor, net aan waar je vandaan komt. Maar, maar, maar Kelly zei net ook, want voor mannen is het makkelijk, die, uh, die verdienen hun, uh, hun brood mee. Is dat bij jullie ook zo? Uh, nee, helaas niet. Nee. Wij uh, krijgen alleen de reiskosten, zeg maar. Yeah. En alles uh, dat je extra krijgt, als voetbalschoenen en zo, dat is zeg maar, meegenomen. Yeah. Maar in principe doe je het eigenlijk nog steeds voor je plezier. Ja, dat is wel jammer, want de, ik bedoel de, de, de arbeid die je ervoor uh, doet is natuurlijk niet minder. Nee, het staat inderdaad niet echt in elkaar, uh, in elkaar een verhouding. Yeah. Maar uh, ja, we doen het eigenlijk echt nog voor ons plezier en... Uh, het zou mooi zijn als de clubs dadelijk echt gaan betalen, zeg maar. Ja, ja. Wat, wat, wat, wat doe jij ernaast? Doe je er iets naast, naast voetballen? Uh, ja, nou, uh, ik studeer nog. Ja. Ik heb uh, een bachelor in International Business gedaan uh, aan de Universiteit in Tilburg. En ik uh, ben nu mijn master van Bronnen Marketing Management. Oké, okay, en jij Kirsten, wat doe jij? Uh, ja, ik doe de opleiding Sport Marketing aan de Johan Cruijff University in Amsterdam. En uh, ik zit nu inmiddels in mijn afstudeerjaar. Ja, dus jij wil wel echt gewoon blijven bij het voetbal uh, ook na je carrière straks? Het is fel, ja. ja. En jij, Kelly, ook, ook in, in de voetballerij? Uh, nou, ik heb nog niet echt een idee. <laughs> maar uh, ja, ik ben nu wel al bezig met social media en zo, voor FC Utrecht Vrouwen. Dus uh, oh, ja. wellicht uh, dat ik uh, iets van marketing kan doen voor, voor de vrouwenvoetbal. Uh. Ja. Nou, ik hoop, uh, ik hoop dat het een mooi seizoen gaat worden voor jullie. Uh, uh, het begon al wat minder, maar goed, hey, uh, er kan van alles gebeuren. Wie, wie is uh, de absolute topfavoriet voor, uh, voor dit seizoen? Nou, ik, ik zou bijna zeggen FC Utrecht, maar dat is misschien niet echt heel realistisch. <laughs> Als je net één oor hebt verloren, is dat niet zo realistisch. <laughs> nou, ik denk dat uh, Aarde Den Haag en FC Tent wel een hele goede kans maken om het kampioenschap. Ja. En uh, wij, gaan, uh, wij gaan ervoor om zo hoog mogelijk te eindigen. Nou. dank voor, uh, uh, voor het gesprek en uh, succes de komende, komende weken en maanden. Ja, Oké, okay, tot ziens. Hoi. Succes met je Dankjewel. Doei. Beatles. And come together. We gaan even de buienradar doen. In Twente en Zeeland houden ze het niet droog. En uh, ook dat, dat, dat, dat gekke Duitse waddeneiland daar dat is bedekt met een wolkenlaag. Maar denk niet dat je droog houdt vandaag hoor. Oh, het is 90 kans op regen zegt de kanemie. Uh, op Twitter is uh, trending my name is. Dat is een televisieprogramma wat gisteren is uitgezonden. En Bruno Mars en hij is een artiest en uh, kennelijk heel erg in een opspraak ineens. Ik denk dat dat komt door zijn nieuwe single en zijn nieuwe vriendin. 4 7 Luc Ikink. Hey, Bas? hey Bas, je spreekt met Luc van, uh, van BNN. Hey Luc. Hey, hallo. Dus, hallo. dus ik zit op Twitter en, ja. uh, en ik zie ineens een raar Twitterberichtje van jou voorbij komen. Ja. <laughs> wat is er gebeurd? Ja, ik loop binnen ik loop in mijn kamer binnen om nog wat spullen op te halen, ik had die kamer opgezegd. Um, um, nu, nu woont er gewoon iemand anders, dus ik loop gewoon binnen in het anders huis. <laughs> maar, maar waar woonde jij daar nog op die kamer? Nee, ik, nee, ik was er in principe overtrokken, maar ik had er nog spullen liggen en ik kwam ze even ophalen. Ja. En, uh, en betaalde en, je ook uh, nog uur? Ik betaalde nog gewoon nu. Ja, het was, was gewoon nog helemaal mijn kamer. Ja. Ik, ik heb sleutels en. Uh... Oké, okay, maar je, je had dus zeg maar deze kamer. En toen dacht je op een gegeven moment. Ik ga naar een andere kamer toe. Dus toen, toen ben je die kamer. En dan heb je nog zo'n overlaptijd dat je nog steeds dat je twee kamers hebt eigenlijk. Precies. Omdat ik, omdat ik een opzichttermijn had van. Uh, van wat ik voel maat. Ik vond het allemaal heel lang duren. Ja. En dus in die periode, dus ik loop naar binnen. en. en uh, ik denk, nou even spullen ophalen. Ik, ja, gelukkig was er niemand thuis ook. Dat scheelde dan alweer. Ja. Dat was uh, heel vreemd. Ja. Maar en wat voor persoon woont er dan nu in jouw kamer? Ja, dat weet ik nou. Ik heb een beetje de spullen geanalyseerd. Volgens mij is het een jongen die op zich wel redelijk netjes is. Ja. Maar uh, oh, die komt nu ook net thuis. Daar zie je. Oh ja. De lichte vandaan. Uh, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet zo goed. Maar weet hij dat dat jij nu in zijn kamer bent? Wat sta je nu in die kamer? Nee, nee, nee, want ik, ben, ik sta nu buiten voor de deur en ik zie nu net dat hij de gordijnen dicht doet. Oké, okay, maar hij is nu dus thuis ineens? Ja. Maar dan moet je eigenlijk even, even aanbellen, zo van, hé, hey, wat de fuck, man? Uh, ja, maar hij kan er niet zoveel aan doen, denk ik, want het is, hij, ja, hij heeft gewoon die kamer gekregen en hij vindt het allemaal prima. Ja, en waar zijn je spullen dan? Uh, ja, daar moet ik even, even achter komen. Ik zag wel een paar dingen liggen, alleen ik heb nog niet alles kunnen terugvinden. <laughs> dus eigenlijk woont er gewoon iemand bij je in, in de kamer? Uh, ja, dus hij eigenlijk moet hij mij die huur overmaken nu. Nou ja... <laughs> ja, dat sowieso. Dat, ja. Dat bedoel, je woont daar kennelijk niet meer, want hij heeft, uh, hij heeft gewoon je kamer verhuurd Ja. Waar jij nog in woont. Ja. <laughs> nou, hey Bas, uh, succes ermee, hè? Ja, dankjewel, hè. Doe de grootte. Wil je met ons mee twitteren? Doe dat dan via atluktwitter.com slash luk. Dit is Crystal Fighters en Plage. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for the morning. Most beautiful girl I've ever seen Calm down opgevallen. Het is een soort van uh, jubileum, aflevering van dit programma. Precies een jaar geleden sturen we de piepo's van niet naar huis. En begonnen wij met Lust en 4-7. En uh, natuurlijk ook met de overnachting. En dan denk je, nou ja, leuk gefeliciteerd. Nou, uh, niet echt. Um, want ik moet namelijk eigenlijk uh, Lex Gaathuis feliciteren. Want hij en niet ik presenteerde namelijk de eerste aflevering van 4-7. Lex Gaathuis, goedemorgen. Hallo, hallo. Ja, uh, het was precies een jaar geleden op 5 september 2010 en uh, toen zat ik lekker op het strand en jij ergens in de studio, want jij deed de allereerste uitzending van dit programma van 4-7. Ja, uh, klopt dat. Die dat dat alweer een jaar geleden is. Nou ja, ook. dat is exact een jaar geleden. Ja. Uh, ja, hoe ging dat? Hoe was het om dat te doen? Nou, het was heel raar, want ik was net in dienst van BNN. En mijn, uh, het oorspronkelijke idee was dat ik programma's zou gaan maken voor 3FM. Ja. En toen vroegen ze mij opeens, zei je weer invallen op Radio 1? Om te beginnen, zeg maar, als eerste ding wat je voor BNN doet. Ja. Dus dat was sowieso apart. En ik kwam van muziekradio. En om dan opeens op Radio 1 te beginnen, dat is op zich al een soort cultuurshock. Ja. Maar uh, uh, toch ging dat wel goed en vond ik dat wel erg leuk. En is het leuk om te zeggen dat je toch een keer op Radio 1 hebt gezeten. Ja, precies. Nou, dat neemt, dat neemt, neemt niemand meer, je, meer van je af. Maar um, ja. de, de, uh, de, de, bedoel, de luisteraars toen waren wel echt anders. Ik, ik weet zeker dat merkte ik ook. De eerste, de eerste paar uitzendingen, er, waren, er waren, zaten ook heel veel stomme luisteraars tussen, hadden wij. Ja, ze hadden al gewaarschuwd dat de nieuwe programmering gaat in. Ja. En hou er rekening mee dat de luisteraars dat ten eerste niet op prijs stellen en ten tweede uh, uh, een ander soort presentatoren gewend zijn. En, en ook het programmaformat uh, zal uh, wennen zijn voor de Radio 1 luisteraar op Ja. Dus uh, ja, dat, dat, dat was wel zo. Niet iedereen was er volgens mij blij mee dat er een uh, nieuw programma en een nieuwe programmering starten. Maar het, het viel me toch, uh, toch mee. We hebben het een beetje rustig gehouden en uh, ook met die mensen gepraat. Zowel ja. in als, uit, als of <laughs> buiten de uitzending. Zo van jongens, het komt allemaal wel goed. Een soort, soort correlatiehoekje uh, <laughs> ervan gemaakt. En dat is volgens mij allemaal wel goed gekomen uiteindelijk. Ja, ja, ja. En jij moest ook. Want dat, ik had wel een beetje meelijden met je. Want inderdaad, zo'n eerste uitzending is dan echt het allerlastigst. Alle en, uh, ja. en ik zat volgens mij was toen op vakantie in Italië. Dus ik kon echt... Ja, ik zat lekker op een strand. Ja, niet per tijdstip, maar wel... Uh, ik lag toen nog lekker in bed en lekker op een strand. Dus ik had wel een beetje meelijden met je dat jij dan uh, de hoon van het hele publiek over je heen kreeg. Gelukkig zat er een seksprogramma voor ons. Dat scheelt. Ja, <laughs> ja dat, was wel, dat was wel mijn voordeel, denk ik. Ja, want het viel daarna nog wel mee, denk ik. Ja, ja, precies. Maar, ja. Ja, uiteindelijk viel alles mee, want uh, uh, lust zat ervoor. Dus dat scheelde een heleboel inderdaad. Dat maakt zo ja. niet uit. Hé, hey, wat doe je nu als, uh, als ex-Radio 1-presentator? Nou, ik doe nu de... Ja, dat is weer een heel verschil. Ik doe de ochtend zelf Ja. Dat is uh, weer Muziekradio. Ik ga iets op landelijke tv doen volgend jaar. Jo, wat leuk! Dat is uh, helemaal nieuw, maar uh, ik kan er natuurlijk nog niks over zeggen, maar ik ga dat wel doen. En ik schrijf uh, columns voor een, uh, een nieuwe lifestyle magazine vanaf uh, nou, nu eigenlijk, september. Oh, welk magazine is dat? Dat is Hip and Hot magazine. Dat uh, klinkt ook helemaal hip en hot, dat is ook helemaal nieuw. Mm -hmm. En uh, dat is een soort uh, is een, ja, lifestyle magazine voor jong professionals die eigenlijk geen tijd hebben om van alles bij te houden, zoals gadgets en... Uh... Dus doe jij dat voor ze en dan... Uh... Dus doe, doe ik dat voor ze en dan schrijf ik columns over, ja. dat is wel eigenlijk. Hey, kan, je nog een, uh, kan je nog iemand herinneren van, uh, van Radio 1 die toen belde? Een vast, want ik heb nu allemaal vaste luisteraars, hè. Uh, weet ik veel, Ferdinand, Oeh. Kees, allemaal van dat soort types die dan bellen. Uh, kun, je, oh, ja, goeie kun, kun je nog mensen herinneren? Of, of ging het in zo'n baas voorbij? Ja, het is wel in ja, een baas gegaan. Ik weet alleen, dat was geen luisteraar. Ik weet alleen nog dat Jeroen Sterk uh, van de EO binnenkwam. Daar was ik wel van onder de indruk. Oh ja, Jeroen Snel, ja. Uh, Jeroen Snel, dat <laughs> lukt, uh, ja. Van, de, van, de, van, de, van het Koninklijk Huis. Juist, ja. ja dacht die, ik, is hey, die is er nu. Dat is er nog wel bij maar. Het is nu dus hè, nooit meer. Hè? Het is nu altijd Ed Anker. Ook heel leuk. Maar uh, Jeroen, ja. Jeroen zie ik nooit meer. Die is nooit meer. Uh, nee. En het tijdstip, is, uh, tijdstip, voor je dat een beetje te handelen? Of, uh, nou, ik was de ochtend zo gewend oh, ja. en uh, die startte toen de tijd om vijf uur, dus het, het viel op zich wel mee. Het was wel goed te doen voor mij. Ja, nou, gelukkig. Ja. Nou, ik vond het een eer om heel even te praten met uh, de presentator van uh, de allereerste 4-7. Ah, ik ben... Ik voor de, ben met voor mij met de presentator van 2 tot en met, nou ja, hoeveel al? <laughs> God, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, 52 ja, vind ja. ik dan, hè? Ja. Ja, ja, het is wel een beetje gek dat, uh, dat uitgerekend de allereerste uh, uitzending... ik niet zelf heb gepresenteerd, maar goed, dat doet het wel ja, niet, nou ja. hoor. Hey, Lex, het gaat je goed en uh, we gaan naar je kijken binnenkort op tv. Succes! Dank je, hoi! Hoi! Zometeen uh, gaan we het hebben over de toekomst van de communicatie... want we zitten natuurlijk met z'n allen te whatsappen en zo... maar uh, ja, wat komt daarna, hè? Als je dat wil weten, moet je zeker blijven luisteren. En je hoort ook de reportage van Vera. Zij is op de Doven Disco geweest. I wish people would stop yelling and start listening. I wish birds would stop talking and start whistling. They know things I don't know. Seven of them sitting on that wall, staring at a lost soul. And fly away, too close to the window. I'm looking for some info. Can I trust Google Maps' Just photographs? What's flying like? Are you free above? Is it really that worth dreaming of? Or does that to get old? Like making love and alcohol? Or that track he wrote that made them all dance on the dance of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 Chef Special en Birds. In de vroege morgen, het is vijf minuten over half zeven. 4 september 2011 en Chef Special, die komt gewoon uit Nederland... mocht je het leuk vinden. Ook deze week is er weer een column van onze programmaprater Pieter Derks. Pieter spreekt. Het valt op dit moment niet mee om koningin Beatrix te zijn. Niet alleen werd deze week haar telefoonnummer gepubliceerd door Wikileaks... waardoor ze waarschijnlijk toch weer een goede drie uur... bij de klantenservice van KPN in de wacht heeft moeten hangen... om een nieuw nummer aan te vragen. Bovendien lijken er twee dingen gaande in haar leven. Steeds meer familieleden en steeds minder macht. Tegen de tijd dat ze afzwaait... zal de functie hoogst waarschijnlijk alleen nog symbolisch zijn. Niet dat daarmee alle politieke onrust zal zijn verdwenen. Ik voorspel nog een leuk Robertje vechten over waar ze dan precies symbool voor staat. Want iedereen gaat daar natuurlijk zijn eigen draai aan geven. Voor de PVV staat ze voor onze nationale trots. Voor D66 is ze een exponent van onze eeuwenlange traditie van Europees geslachtelijk verkeer. En de VVD vindt het gewoon leuk dat er ook een levende versie is van die vrouw die achterop al die muntjes staat. Alle partijen hebben inmiddels duidelijk gemaakt hoe ze het koningschap in de toekomst voor zich zien. Al ging dat bij de een wat makkelijker dan bij de ander. De PvdA had er zelfs een commissie voor nodig... die na wekenlang beraad met een halfbakken standpuntje kwam... dat ongetwijfeld een briljant bedacht compromis was... maar politiek totaal onbruikbaar... aangezien er nu een stapel dik rapport ligt... dat eigenlijk zegt dat er niks hoeft te veranderen. Zo gaat het al jaren bij die arme socialisten. Als er nog een stratege bij de PvdA werkt, wat ik betwijfel... is het misschien een idee dat hij zich voortaan meer gaat richten... op de aanhang van de Partij voor de Dieren. Dat zijn namelijk de enige kiezers die vlees nog vis een prettige koers vinden. Nee, dan de PVV. Die weet het altijd lekker stellig te beweren. Volgens Geert Wilders moet onze toekomstige koning gewoon een symbolisch leider zijn. Iemand die niet in de regering zit, zodat hij overal een mening over kan hebben... zonder dat daar iemand verantwoordelijkheid voor neemt. Het klonk mij toch een beetje in de oren als een openlijke sollicitatie. Maar hij heeft natuurlijk wel gelijk. Als we Syrië de maat willen nemen over democratie... lijkt het me in elk geval verstandig om de mogelijkheden van erfelijke macht hier een beetje in te dammen. Ik hou van ons koningshuis, maar dat doe ik ook wel als ze niet in de regering zitten. Het enige vreemde aan de redenering van Wilders was zijn motivatie. Zijn grootste bezwaar leek te zijn dat de koning ook een politieke voorkeur heeft. En dat mag niet van de PVV, tenminste niet als die voorkeur niet de PVV betreft. Martin Bosma stelde deze week zelfs Kamervragen... omdat een SP-lid aandelen NRC Handelsblad heeft, wat natuurlijk een levensgevaarlijke situatie is... NRC staat inmiddels al jaren bekend als een links-anarchistisch bolwerk... dus radicalisering ligt op de loer. Misschien moet iemand Wilders en Bosma vertellen... dat hun bakker waarschijnlijk ook een politieke voorkeur heeft... net als hun verwarmingsmonteur en verkeersagenten... maar dat dat niet betekent dat ze liberaal brood... of een socialistische boiler of een christendemocratische boete krijgen. Die mensen doen gewoon hun werk... net als rechters, journalisten en de koningin. Sterker nog... De hemel zij geprezen dat onze vorstin een politieke voorkeur heeft. Het is verdomme haar land. Het zou een mooie boel worden als het staatshoofd tegen de formateur zou zeggen... ah joh, kijk maar wat je doet, linksom, rechtsom, kan mij dan een schelen. Bel me gewoon als je eruit bent, mijn nummer staat op internet. Haar voorkeur betekent in elk geval dat Beatrix iets geeft om dit land. Dus wat mij betreft mag dat rustig wederzijds blijven. Pieter spreekt. Het jubileum van 4-7, dat is natuurlijk al een feest op zich... Maar BNN University of Vera was vandaag bij een heel, heel bijzonder feestje. Nou, het was vandaag een bloedheet zaterdag. En omdat ik die niet heb gespendeerd op het strand... ga ik de schade even inhalen. Dat wil ik door naar een strandfeest te gaan. Um, nu... Het is inmiddels al tien uur geweest, dus het is uh, al donker buiten. Ik loop nu in Scheveningen en niet zomaar een feest. Ik ga namelijk naar een dove disco. Wat dat precies inhoudt, laat ik me graag vertellen door de organisator van het feest. Zou je kort kunnen uitleggen waarom een concert voor dove? Hoe vul je dat in wat muziek betreft? Want het eerste wat mensen denken is natuurlijk: leuk, die horen niks, die krijgen er niks van mee. Ten eerste, ze kunnen het niet horen, maar ze kunnen heel veel voelen. Daarnaast wil ik wel zeggen dat, uh, dat we ook echt een feest voor horenden zijn. Dus uh, het is eigenlijk voor iedereen. Alleen wij zorgen nu dat speciaal ook het doof publiek er wat aan heeft. En ja, dat doe je gewoon door alle overige gezintuigen te prikkelen. Met uh, ja, veel uh, visualisaties en het oog moet, heel, uh, wat, ja, moet gewoon heel veel hebben. Dus wat voor dingen? Ik zag hier net ook al iemand met verf. Kun je iets opnoemen wat jullie doen waarvan je zegt... Ik denk niet dat ze bij een doorsneeffeest dit zullen hebben. nou Ten eerste is natuurlijk de trilvloer. Dat zie je niet uh, snel bij een feest. Een uh, muziekgebarentolk. Dus dat is uh, tijdens het optreden van Typhoon... Is het een, een muziekgebaren talk zoals je bij de NOS ziet. Maar dan wat expressiever. Ze dansen erbij en ze geven een eigen tintje eraan. Dat zie je niet. En wat wij ook heel veel doen is. We werken met interactieve installaties van kunstenaars. En op die manier proberen we ook nog een extra dimensie aan het feest te geven. Want hoe moet ik het uh, voor me zien deze avond? Nou, het programma, de kern is wel muziek. Maar eromheen hebben we een, hebben we een heel randprogramma. Met uh, VJ's die echt van alles doen. Interactieve installaties. Oh ja, en theater acts moet ik ook niet vergeten. Met uh, smaaksensaties. Dus dan krijg je een drankje en dan denk je dat je misschien banaan proeft. En dan proef je ineens paprika. De gekste dingen. Op die manier proberen wij de kracht van de muziek gewoon op andere manieren over te brengen. De reacties die je hierop krijgt. Wat is het stil hier? Dan zeggen mensen, ja stil, maar het komt gewoon, ja, je hoort minder gekwebbel om je heen. Het tweede is, er is zoveel te doen. En het derde is toch wel van dat het een hele ontspannen sfeer is. En het vierde is dat eigenlijk het vooroordeel weg wordt genomen. Dat de horende mensen echt denken van ja, ze zijn ook gewoon normaal. En dat dove mensen gewoon op de horende afstappen. Dat is gewoon het leukste wat je mee kan krijgen. Op het eerste gezicht lijkt het gewoon een strandfeest in een random tuintje op uh, Scheveningen. Maar zodra je binnenstapt zie je dat er uh, opmerkelijk veel mensen met elkaar aan het communiceren zijn via gebarentolk. Ik wilde dus eigenlijk graag even iemand aanspreken, maar ik vind het een beetje uh, moeilijk. Ik ben namelijk heel bang dat, dat ik... Naar iemand toe lopen en dat diegene doof blijkt te zijn. Dus dat lijkt me een beetje awkward. Jij bent een gebarentalk bij muziek. Hoe moet ik dat uh, voor me zien? Um, ja, hoe moet je dat voor je zien? Nou ja, de muziek uh, vertaal ik, zeg maar de tekst vertaal ik naar de gebarentaal. En daarnaast probeer ik de muziek over te dragen door, uh, ja, door eigenlijk te bewegen. Dus ik ben een soort van aan het dansen. Ja. Ze hebben een gebarentolk die ook moet dansen. Dus niet zo één die we kennen van uh, bijvoorbeeld de NOS of zo. Nee, nee, want die staat natuurlijk heel erg stil. En die moet ook een beetje in het vakje blijven. Maar nee, uh, wij, ja, eigenlijk is het gewoon zeg maar de sfeer en de intentie van de muziek dat wil je overdragen in je, ja, door middel van je lichaam, door hoe je beweegt en ook je mimiek. Ik weet dat bijvoorbeeld Typhoon komt rappen. Ik neem aan dat die teksten heel snel gaan. Is het dan zo dat je die nummers van tevoren een beetje instudeert, of is het echt dat je zo meteen als een malle moet gaan vertalen? En nee, je krijgt wel van tevoren de teksten gelukkig. Het zou ook, denk ik, niet te doen zijn om het zomaar uit je mouw te schudden, want de teksten, uh, tekst, zeker die hij schrijft, zitten gewoon meerdere lagen in. En je wilt natuurlijk niet letterlijk alles vertalen, maar je wilt de betekenis vertalen. Je wilt vertalen wat hij zegt. En daar moet je echt wel even voor gaan zitten, ja. En, en wat voor reacties krijg je er dan op? Want volgens mij zijn die mensen hartstikke enthousiast dat ze zoiets zien. Ja, mensen zijn heel positief, ja. Zowel doof als horende mensen. Kijk, voor horende mensen is het vaak iets nieuws en die hebben echt zoiets van wow, wat is het? En die zien het misschien meer als een soort kunstvorm of zo. En uh, voor dove mensen is het gewoon uh, de manier om ook de muziek uh, te kunnen beleven... en te weten wat de zanger, of de rapper in dit geval, uh, zingt. Nou, het is zover. En ook ik heb een, uh, een gokje gewaagd hier op de dansvloer. Uh, ik sta nu op die soort trilvloer. En het is echt sowieso een heel grappig gezicht... want iedereen heel expressief aan het dansen is... Ogen dicht. Mensen gaan helemaal op in de, de muziek die ze soms misschien niet kunnen horen, zoals wij het doen. En die trilvloer is ook echt super apart. En je kan eigenlijk gewoon niet stil blijven staan. Dus iedereen is hier zinnig aan het bewegen. En het is echt, echt heel gaaf. Doof of niet, een feestje kunnen ze zeker maken. Ik heb lekker gedanst. Misschien ook omdat ik natuurlijk een voorsprong had, dat ik de muziek wel kon horen. Maar het was een hele toffe avond en veel vetter dan ik had verwacht en over het strand vol Scheveningen met het zand in mijn schoenen... loop ik nu, moe en voldaan, terug. Zometeen meer over de Vuelta. We doen het goed met Bauke Mollema. Nu eerst Patty Smith.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 Ze zag er in eerste instantie niet al te veel brood in, maar uh, ach, ze wilden hem toch wel hebben. Het liedje van uh, Bruce Springsteen, die heeft het geschreven en het werd meteen haar grootste hit, Patty Smith. En Because the Night. Uh, de meeste mensen die ik ken, die whatsappen zich helemaal een ongeluk. En dat gaat natuurlijk ook allemaal steeds meer kosten en zo. En ondertussen vroeg de 47-redactieraad zich af wat nou eigenlijk de toekomst is van die mobiele communicatie. Tom Palma's is van trendsbureau Trendwolves uit België... en zij onderzoeken heel Europa op de laatste trends. Tom, een hele goeiemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Luc. Hallo. Ja, uh, ik zit zelf een beetje te whatsappen... en ik heb een, uh, een nieuwe whatsapp ontdekt. Tenminste, daar ben ik zelf heel tevreden mee. Het programmaatje Kik. Mm -hmm. uh, die, uh, dat doet ongeveer hetzelfde, alleen nog via e-mail. Uh, mm -hmm. Maar ja, op een gegeven moment houdt het al een keer op... en wil ik wel weer een keer wat anders doen... wil ik op een andere manier mijn, uh, uh, uh, mijn vrienden gaan benaderen... Ja. Um, wat komt hierna denk jij? Oh, de, de, de er zijn een aantal ideeën over. Hè. Um, wat dat volgens mij het interessantste is om naar uit te kijken uh, is dat we een um, stuk uh, gaan, gaan betalen met die gsm. Mm -hmm. um, dat we met elkaar... Um, ...over uh, in, in heel kleine groepjes gaan kunnen communiceren. Dus uh, je bent op een bepaald uh, evenement en je kan meteen communiceren met iedereen dat op dat evenement is. Ja. Ook al ken je ze niet, ook al heb je hun e-mailadres niet of hun uh, gsm-nummer niet. Um, dat kan, uh, je, je kan een soort van recognition gaan doen. Uh, nu al heb je QR-codes, dat je... Uh, QR-codes kan checken met je gsm. Oh, dat, en dan zijn die, ga je... Dat, dat zijn die dingen die je dan in kunt scannen met je, met ja, je mobieltje? Dat, je scant, ja, je scant een code in en dan ga je naar een bepaalde website of krijg je een berichtje te zien. Mm -hmm. um, maar je zult zien dat dit ook uh, naar uh, face recognition gaat, dus dat je ook mensen kan herkennen op basis van gezicht, of dat uh, objecten kunnen herkend worden Um, dus je hebt allemaal die rare codes niet meer nodig. Mm -hmm. uh, dus we gaan nog, uh, nog wel wat uh, andere uh, evoluties tegemoet. Ja, want um, wat je zou ook zeggen op een gegeven moment... houdt het wel eens een keertje op met, uh, met communiceren. Dan is het gewoon voorbij. En ja. sterker nog, ik heb een beetje het gevoel... dat we ook weer een soort van terug zijn geslingerd in de tijd. Met, want we hadden uh, brieven schrijven vroeger. En uh, huh? toen gingen we een beetje faxen. En huh? bellen kregen we ineens. Hè, kon je echt met elkaar praten. En nu zijn we ineens weer met z'n allen aan het, uh, aan het tikken. Ja, we zijn weer klopt. aan het schrijven eigenlijk. Ja, klopt. Maar we hebben um, je ziet, er ontstaan nieuwe technologieën. En die zijn heel disrupting. Die zijn, die, die gaan, die zijn echt alles aan het veranderen. Um, en dan zie je dat je in de eerste fase dat je tekst krijgt. En in de volgende fase zie je foto gebeuren. En de, de fase daarachter is video. Dus we, gaan, uh, we zijn nu heel veel aan het teksten. Mm -hmm. Maar um, we zullen ook meer en meer evolueren uh, naar gewoon video uh, communicatie. Uh, maar die technologieën zijn nu no zo nieuw dat het natuurlijk in de eerste fase met tekst uh, aan de hand gaat. Ah, ja, ja. Dus, dus, om, dus omdat die technologieën nog nieuw zijn, beginnen we met tekst en dan vervolgens gaat Duurlijk. het door op audio, op video uh, en, enzovoort. Uh, noem maar op, ja. ja, ja. ja. Wat, dat trouwens, wat uh, wel interessant vind van wat je zei is, uh, we zijn precies een beetje nog terug aan het gaan. Uh, zijn we zijn niet uh, te veel aan het communiceren en willen we niet een beetje terug. Yeah. Um, je zal ook zien dat, want hey, we hebben nu her en der wifi-spots waarin we gratis online kunnen. Yeah. Um, en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Ja, als we op reis gaan we komen op een strand terecht, dan willen we internettoegang. Als we op een camping terecht komen, dan willen we internettoegang. Dus het aantal locaties waar je gratis op internet kunt, zal alleen maar uh, groter worden. Um, maar um, uh, daarnaast zal je zien dat mensen meer en meer vraag binnen hebben naar. Uh, locaties waar dat niet mogelijk is. Mm. Uh, en wat, dat noemt men cold spots, dus het volledig tegenovergestelde van hotspots. Echt cold spots. Ja, dus gewoon um, waar, waar heb... je dus niet kunt internetten, ook al heb je 3G op je mobieltje, dat wordt allemaal afgesloten eigenlijk dan. Allemaal afgesloten. ja. ja. ja, ja. Je, je hebt nu al een aantal steden waarin, als je rondloopt, dat restaurant speciaal uitpakken met het teken wifi met een streep door. <laughs> Hier niet. Hier komen mensen om te genieten en terroristen. Ja. <laughs> ja, nou, ja, ja. Kijken wanneer die trend gaat, uh, gaat toeslaan. In de toekomst, uh, vermoed ik, uh, zal er nog wel aardig wat gecommuniceerd blijven. Ook, uh, vooral maar natuurlijk, ja, ja, ja. het is, het is en, en, uh. ja, precies. Uh, Trouwens, wat dat we nu zien, is dat we uh, voornamelijk um, eigenlijk, uh, via radiogolven werken. Hè. Dus we krijgen via wifi uh, krijgen informatie door, uh, maar er zijn wel een aantal heel... ...massen uh, ideeën rond en concepten die ontwikkeld worden. En een van de masse ideeën uh, dat ik de laatste tijd gehoord heb... ...is eigenlijk internet toegang krijgen via uh, led Via wat? Dus, via led oh. ja, via lampen. Oh. Dus je bent gewoon in een café. Uh, daar waar het er licht is, kan je op het internet. Ah, dat, zou echt, dat zou ik wel echt heel cool vinden. Dat zou echt cool zijn. Ja, dat ja. zou echt wel gaaf zijn. <laughs> Hoe lang, wanneer kunnen we dat verwachten? Dat duurt nog wel een paar jaar, vermoed ik zo. Dat gaat echt nog wel een paar jaar ja. duren. Ja. Uiteindelijk gaat alles wel zeer vlug. Hè. Ik bedoel, de iPhone is pas in 2007 gelanceerd. Ja. Uh, de eerste Blackberry in 1999. Hè. Dus uh, op een dikke tien jaar tijd is ontzettend veel veranderd. Wat zou jij... Uh, was het ook heel... Moeilijk maakt om, om tien jaar uh, voorop te kijken. Hè? Ja, ja. Wat zou jij ja. hebben gedaan als, uh, als we deze ontwikkelingen niet allemaal hadden gehad? Want ik bedoel, jij bent Trendwatch, je houdt dit soort dingen een beetje in de gaten. Maar ja, als we in, als we in de jaren vijftig hadden gewoond, dan uh, was het toch allemaal net iets minder spannend geweest, wat dat betreft. Ja, trouwens, de jaren vijftig. Oh, dan had ik, had ik misschien constant op café gezeten om informatie te vergaren. <lacht> en, <lacht> en, en nu hoeven we dat niet meer. Dan kunnen we gewoon even met een Skype-berichtje uh, communiceren met iemand. <lacht> Van Trend Rules, Tom Palmaats, dankjewel. En daar krijg je dan. Och, twee weken geleden toen begon het allemaal. En eh, toen spraken we Leon van Het Iskoers.nl ook al even. Leon, goeiemorgen. Goedemorgen, Leon. Goedemorgen, je... Ja, Leon, ga je van Het Iskoers.nl? Dat is de kortste weg tot extreme wielenkoers. Nou, dat heb ik hoor, wielenkoers. Wat een mooie vuilte hebben we, Leon. Ja, ik, euh, ik heb ook niks te klagen. Ik, ik ben het helemaal met je eens. Geweldige rit op dit moment. Ja, ja um, uh, de, de, de held van deze Vuelta, dat is de Ronde van Spanje, is natuurlijk Bauke Mollema. Uh, ja. Had jij het verwacht dat hij het zo goed zou doen? Nee, nee laat ik daar eerlijk in zijn. dat had ik niet verwacht. Hij was vorig jaar wel al twaalf in de, in de Giro, maar uh, in de afgelopen tour viel hij toch een beetje tegen. En... Uh, ja, hij komt er nu ineens uh, enorm bovenuit steken. Dus uh, laten we er uh, heel blij om zijn. Ja, want hij viel inderdaad een beetje tegen in de Tour. Hè. Zoals de hele Rabobank de ploeg deed niet zo goed. Maar hij ook. De mensen hadden wel veel van hem verwacht. Maar hij, ja, hij zat toch vaak in een bus en zo. <laughs> uh, ja, en in de schatpatat, in de zoals dat zo mooi heet. <laughs> <laughs> ja, de, dan rij je een beetje achter of vlak voor de bezemwagen is het eigenlijk. Ja, ja. dan zit je net niet in de goede groep. Nee, ja. hoe kan het nou dat hij, uh, dat hij nu zijn energie weer heeft gevonden? Dat is toch bijna niet, niet mogelijk in een moderne wiel wielrennen? Nou ja, ja, er gebeuren hele rare dingen in het wielrennen. Uh, nou, ik denk dat het met een paar dingen te maken heeft. Op de eerste plaats moest hij eigenlijk als een soort knecht voor uh, Robert Gesink rijden in de Tour de France. Mm -hmm. uh, hij mocht niet zijn uh, eigen kans gaan. En toen Gesink op een gegeven moment wegviel en hij wel voor zijn eigen kans mocht gaan, toen zag je hem een klein beetje. Ja, je zag een soort radeloosheid in hem opkomen, van wat moet ik nou doen? Ja. Dat hadden ze inderdaad tot gevolg dat hij dan op het verkeerde moment uit een groep wegreed, terwijl er al 15 man vooraan reden en hij reed er dan vijf minuten in zijn eentje achteraan. Dat heeft natuurlijk niet zo vreselijk veel zin. Nee. En uh, het andere punt wat denk ik niet onbelangrijk is, uh, ik denk dat hij een bepaald aantal kilometers nodig heeft voordat hij zijn topfond bereikt. En die heeft hij in de Tour gemaakt en, en hij zit nu op zijn topvorm. Ja, ja en je ziet ook nu aan hem dat hij dus ook een... een uh, hij is ook wel een soort van leider, want hij kan dus ook uh, punten sprokkelen. zag je hem ook doen ja. uh, afgelopen ja. week. Nou, hij, hij zat een minuut achter en nou, dan sprokkelt hij daar 20 seconden en daar weer 30 seconden. En uh, dat kan hij wel kennelijk. Ja, hij kan het zeker. En dat verbaast baas me eerlijk gezegd ook wel. Want dat, dat heeft hij natuurlijk nog nergens echt hoeven laten zien. Uh, maar ik denk dat hij echt wel geïnspireerd is door zijn eigen uh, vorm dat hij heeft gezien van, nou, ik ben tot ze heel veel in staat... en uh, laat ik er dan ook maar gewoon het maximale uithalen. En die, die strijdlust, dat, dat maakt het natuurlijk ook echt heel mooi om te zien. Nou ja, hij vecht voor elke seconde. En nou ja, vandaag uh, krijgen we een fantastische aankomst... en ik verwacht heel veel van hem. Ja, ja want vandaag is wel echt de etappe waar het om draait. Hè? Gisteren hadden we al... Nou, laten we die eerst even doen, dat was echt fantastisch. Ik zat het te bekijken. En hij ging echt uh, mee met de allerbeste. En de allerbeste is een, in dit geval uh, Wiggings en uh, Froome... En de rest reden ze er allemaal een beetje af, geloof ik, hè? Ja, zo, zo ging het inderdaad letterlijk. Uh, ze, uh, Wiggins en Froome gingen hard rijden. Ze keken af en toe om en dan was er weer een favoriet afgevallen. <laughs> uh, maar een van de weinige mensen die er niet afviel was, uh, was Bauke Mollema. En hetzelfde gold trouwens ook voor Wout Pools. Dat was ja. niet, uh, niet onvermeld laten. Uh, die zat zelfs nog voor Wiggins en Froome. Ja. Uh, kortom, ja, de Nederlanders die, die doen het ineens heel erg goed in Spanje. En die etappe van gisteren, ja, in de jaren zeventig zagen we wel eens van die etappes waar we twee, drie Nederlanders vooraan uh, in de bergetappe hadden. Die tijden die, die lijken een beetje te herleven. <laughs> ja, ja, want er kwam die pools, die kwam, die kwam nog. Die, die kwam als vierde over de over die finish. Die dacht ik, ga, ik trek nog even een sprintje uit. <laughs> die kwam ja. nog voor, voor de. de, de voor Wikings kwam hij nog binnen zelfs. Ja, ja, ja, ja. Um, uh, dat, dat was etappe 1. En dan heb je vandaag eigenlijk etappe 2, die er echt heel erg toe doet. Waarom, wat maakt deze etappe die we nu gaan krijgen zo belangrijk? Uh, eigenlijk, uh, de, de Belgen zeiden het gisteren op tv heel mooi. Die zeiden, de Vuelta begint vandaag en eindigt morgen. <laughs> en daar komt er wel een beetje op neer. <laughs> ja. uh, nou, vandaag is een, een etappe die eindigt op de Alto de, de Angleroe. En dat is een, uh, ja, je kan het best omschrijven als een soort geitenpad ja. uh, in, in Noord-Spanje. En het, dat gaat met een ontzettend stijgingspercentage omhoog. Er zitten stukken in die gemiddeld 23% stijging hebben. Nou, nu weet ik niet of jij wel eens 23% stijging hebt gezien, maar <laughs> nee. daar wil je niet met de fiets omhoog gaan. Nee. nee, sterker nog, ik denk dat het met een auto al vrij lastig uh, gaat worden. <laughs> ja. ja, dat is het heel mooi verhaal van de Vuelta een aantal jaren geleden, toen het regende op diezelfde Angliru. En toen kwamen de auto's niet eens omhoog. Die bleven steken in die modderige <laughs> oh, ja, ja, ja, ja. we wegbeek. Ik. Ik, ja. ik, ik, uh, ik, ik, ik volgde de Vuelta nog niet zo heel erg goed, tot, tot nu. Want ja, Bauke Mollema doet het goed, maar ik vind het wel echt een fantastische, uh, fantastische koers hoor, eerlijk gezegd. Ja, is het ook. Het, het is ook zo vaak zo dat de Giro en de Vuelta als, als koers mooier zijn dan de Tour. De Tour heeft vaak iets voorspelbaars en alle favorieten zitten erbij en iedereen heeft elkaar echt tot op de millimeter in de gaten. Maar zo'n wedstrijd als de Vuelta die is, uh, is wat vrijer, de favorieten hebben daar minder controle. Dan zie je ook dat zo'n wedstrijd echt veel spannender wordt. Ja. Dus, uh, ja, voor, voor mensen die eigenlijk elk jaar alleen maar de Tour volgen... die kan ik echt aanraden om juist ook eens een keer de Giro en de Vuelta te gaan volgen. Ja, en het is maar goed ook dat het nu allemaal uh, wordt uitgezonden, deze etappes. Ook vandaag weer uh, gelukkig. Wat verwacht je ervan? Want uh, het zou zomaar kunnen, dat, uh, want hij staat nu derde, Mollema. Als hij, als hij 30 seconden kan pakken, 36, nou, ja, kan ja, ja, ja, dat? Ja, 36. Het, het lijkt heel weinig en het is tegelijk heel veel. Uh, het kan zeker. Uh, er zijn echt voorbeelden bekend van, uh, van op die slotklim uh, dat, uh, dat de renners echt met, met grote voorsprong zijn aangekomen. Uh, ik verwacht een sterrenvuur van, van demarages eigenlijk op die laatste berg en ik denk dat Wiggins het uh, heel moeilijk gaat krijgen. Ja. Het is ook een renner die, uh, die het lastig heeft als, er, uh, als het heel steil is en dat is het echt wel vandaag. Uh, aan de andere kant, hij is zo sterk op dit moment, ja, het zou me ook niks verbazen als hij er gewoon uh, alles mee te pareren. Maar ik weet wel zeker dat, Bol dat Malcolm Bollema zijn, uh, zijn kans gaat grijpen. Nou. Dus dat hij in ieder geval een, een poging gaat doen. En, en als ik ook nog een, een geheime tip, nou het is al, al lang niet meer zo geheim. Maar uh, Whitepool zou vandaag ook wel eens kunnen winnen. Dus let ah, op Oké, okay. okay. ik ga zeker over letten. Dankjewel Leon, uh, laten we elkaar volgende week weer even bellen. En dan uh, bespreken we nog even de, de, de Vuelta. Goed. Dankjewel, Dankjewel. Leon, tot ziens. Zometeen, ja. dit is de zondag met Martje Fixen. Hallo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat ga jullie doen? Wij gaan uh, heel uh, intensief praten met Geert Kimpen. Ik heb een van zijn boeken voor me liggen: Ragel of het mysterie van de liefde. Ja. Het is wat vroeg misschien voor dit soort. Ah, dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed, denk ja? ik zeker. Ja. Ja, jij, jij zou <laughs> luisteren. Ik, ik ga eens luisteren. Dankjewel. Tot zometeen. B -N 12 wilde koninkpaarden verhuizen deze week van de ooipolder naar Bulgarije en vroege vogels helpt ze varen. En als we ze hebben praten we met Chantal van Heen van zomer. Over zijn natuurjaar en we lanceren het nieuwste winnende scrabblewoord. Mossel wat meetpaalkamera. Plus het succes van Jaap Dirkmaat. en een ode aan de herfst. We kijken verrast naar een dwarrelend blad. Na ja, na ja, na ja, laat je gaan. En luister straks van 8 tot 10. Radio 1. Vroeger. Vogels. Het nieuws van alle kanten. Smart people met smartphones. Opgelet. Hoger opgeleide dating. Nu ook voor de smartphone. M.e-matching.nl. Are you smart enough?